Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie in Italië heeft een enorme partij cocaïne onderschept. Ze hielden een schip in de gaten dat voor de kust lag. Daar lagen allemaal pakketten op het dek die overboord werden gegooid en opgepikt met een vissersbootje. De bemanning van dat bootje is opgepakt. Het grote schip probeerde weg te varen, maar wordt teruggesleept naar een Italiaanse haven. In totaal was er dik 5,3 ton kook aan boord met een waarde van ruim 850 miljoen euro. Er moet meer worden gedaan aan onderwijs, armoede, het klimaat en jeugdzorg. Tenminste, als het aan jongeren ligt... Unicef vroeg het aan duizend, 10 tot tot jarigen in ons land. Die voelen zich ook niet echt gehoord. Toen we vroegen, vinden jullie dat er voldoende aandacht is voor jongeren bij de politiek? Zei eigenlijk maar 8% ja daar hebben we vertrouwen in. Dus dat is echt wel een signaal waar je niet omheen kan. En daar maken we ons ook best zorgen over. Dat jongeren niet het gevoel hebben dat ze gehoord worden door de politiek. Ze vroegen ook welke eigenschappen de volgende premier moet hebben. Aardig en betrouwbaar. Let op als je voor vanavond een lekker kaasplankje hebt staan met amandel van de Jumbo. Mogelijk zit er oxratoxine A in, dat is een giftige schimmelstof waar je nierschade en kanker van kunt krijgen als je het te vaak binnenkrijgt. Jumbo-klanten kunnen de schijfjes terugbrengen en krijgen dan hun geld terug. En gefeliciteerd allemaal. We zijn een wereldkampioen rijker. Manuel van 18 uit Wijhe in Brabant won in Saoedi-Arabië gisteravond het WK van de game FIFA. In de finale waren er penalties nodig. Whoo, champion! 300.000 dollars richer. There is a new name. Manuel zegt dat hij zo'n 8 uur per dag heeft gespeeld om zo goed te worden. De winst levert hem dus 300.000 dollar op. Wat hij met dat geld gaat doen, dat weet hij nog niet. En het weer nog aan de kust vanochtend kans op regen. Verder is het droog en best zonnig. Later wel meer bewolking en op sommige plekken felle buien met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 John J. Sanford and Summer Heat I'm working over time tired of my 9 to 5 Tonight I'll lose myself in the lights A quarter to midnight got nothing on my mind just I'm so dynamite dynamite ooh Zomer met ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerheer. Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij tussentijdse verkiezingen in Engeland... heeft de conservatieve partij van premier Sunak gevoelige verliezen geleden. De zetels van twee van de drie kiesdistricten waar werd gestemd... gingen verloren aan de oppositie. In het centrum van Den Haag was vannacht een grote brand bij een café. Meerdere panden in de omgeving werden tijdelijk ontruimd. Ook gasten van een hotel moesten uit voorzorg naar buiten. Er zijn afgelopen jaar minder klachten over bankiers binnengekomen dan de jaren ervoor, meldt de Stichting Tuchtrecht Banken. De klachten die binnenkwamen gingen vooral over bankmedewerkers die zomaar naar klantgegevens kijken. Het weer. Vanochtend geregeld zon met in het westen een paar buien. In de middag meer bewolking en buien die naar het oosten trekken. Het wordt 19 tot 23 graden.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 ZANG EN MUZIEK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 Dat de Jouw keuze ZFM